Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Er zo'n 5.500, bijna 5% minder dan in het eerste halfjaar van 2013. Volgens de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit komt de daling... doordat beter wordt samengewerkt in de strijd tegen autodieven. Ze worden gestolen auto's sneller internationaal gesignaleerd... verbeteren de beveiligingsmogelijkheden... en nemen importeurs maatregelen om diefstal van hun merk tegen te gaan. Nederlandse fabrikanten van drones willen dat de regelgeving voor de onbemande vliegtuigen wordt versoepeld. Door romslomp en papierwerk loopt Nederland opdrachten mis, zeggen ze. In Nederland kosten dronebouwers bijvoorbeeld weken om toestemming voor een testvlucht te krijgen. In het buitenland gaat dat veel sneller. De sector in Nederland vindt dat de regels in heel Europa hetzelfde moeten zijn. De president van het Internationale Rode Kruis is geschrokken van de vernielingen in de Gazastrook. Hij is sinds dinsdag in het gebied en zegt dat hij nog nooit vernielingen van zo'n omvang heeft gezien. Ik ben woedend dat dit niet is voorkomen, zegt de topman van het Rode Kruis. In de Gazastrook is sinds dinsdag een wapenstilstand van kracht. Die loopt tot vrijdagochtend. Het is tot nu toe rustig. In Liberia is de noodtoestand afgekondigd om de uitbraak van ebola tegen te gaan. Scholen zijn dicht, openbare gebouwen worden ontsmet. De president zegt dat de maatregel nodig is om de bevolking van de Liberianen te beschermen. Ze noemt de ziekte een grote bedreiging voor het land. De noodtoestand in Liberia geldt in eerste instantie voor 90 dagen. In Cambodja zijn de enige twee nog levende kopstukken van de Rode Kmer veroordeeld tot levenslang. Cambodja tribunaal van de VN oordeelde dat Nuon Chea en Khieu Samphan schuldig zijn aan misdaden tegen de menselijkheid. Door het schrikbewind van de Maoïstische Rode Kmer in de jaren 70 kwamen bijna 2 miljoen Cambodjanen om het leven. Het weer geregeld zon, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. Het is 22 graden aan zee vanmiddag en 25 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journal. Dit is Jonbakker van de ANWB. We staan een file na een ongeluk op de Ring van Amsterdam. De A10 tussen Watergraasmeer en Knopend Amstel 2 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Weer zo'n rustig nummertje voor het tweede uur vanuit Hotel Hoogland. Er wordt hier nog koffie gedronken en wordt geschonken door Yvonne. Dus mocht je nog langs willen komen, dan kan dat. Want we gaan het natuurlijk nog met een aantal mensen over een aantal onderwerpen hebben. Eerst praten ja. we nog even door met Rob over Far Out 2. En dan moet ja. ik Far Out Lounge zeggen. Ja. Dan wethouder Han Cohen van de OPZ. En we praten daarna met Arie Koper over het Kopermuseum. Rob. Nee, Museum Koper. Museum Koper. Op Koper. Als het er komt. Koper, ja, ja, ja Koper nee muree. precies. Maar kopermuseum is wat anders <laughs> volgens mij. Ja, dat is wat anders. Je hebt ook het Zilvermuseum heb ik gezien, maar uh, we gaan het zien. En hij komt om uh, uh, iets over half twaalf. Uh, op een gegeven moment uh, uh, loop jij door het dorp en je hoort het een en ander en je ziet dat een, een zaak boven de Hema leegkomt. En uh, dat trok jou of Karin? Nou, ik was uh, met... Uh, volgens mij zaten we bij elkaar met uh, mensen van de OVZ, de bestuursleden van de OVZ. En uh, Theo had gezegd, uh, ik stel uh, de, de ruimte daar beschikbaar, heel slim, denk ik. Die uh, kende me inmiddels al wat beter en die zei van, uh, als jullie willen vergaderen, gaan jullie lekker daarboven zitten. Dus ik, ik kwam daar voor de eerste keer binnen, ik was er nog nooit geweest. En ik was heel erg onder de indruk van de ruimte. Uh, van het, uh, ja, het gebouwtje zelf... maar ook zeker van het uh, hele mooie grote dakterras. Ja, want wat je dus van buiten niet ziet. Nee, en uh, het moeilijke of? is nu... denk ik dat dat voor iedere ondernemer uh, geldt... die daar ook vroeger heeft gezeten... dat op het moment dat het jouw bedrijf is... dan zie je het eigenlijk heel makkelijk. Alleen op het moment dat ik het nog niet kende... Heb ik er, ben ik er eigenlijk zelf ook nooit geweest. En heb ik niet naar boven gekeken. Terwijl het zo... Ja, het, is een, het is een van de grotere terrassen. is het, Vol op de zon. Uh, het is een super rustige omgeving. Ik denk dat het... Uh... Natuurlijk He, is het leuk voor, onze, voor de toeristen die komen, uh, heel erg leuk, maar ik denk zeker ook voor de, het Zandvoortse publiek en de mensen uit ons achterland, is het een heerlijke rustige plek om op een drukke dag te zitten en uh, toch een bepaalde rust te, uh, te vinden. En, uh, en dat is anders als je natuurlijk beneden zit, zeg maar, tussen de mensen in en uh, je Vooral. kan heerlijk, kan je mensen kijken aan de rand daar. En, uh, Vo voor de snelheid, want we denderen eroverheen, ja. we hebben het nu over uh, Far Out Lounge. Far Out Lounge, ja. Uh, ja. Vroeger zat daar Bliss, dus echt boven op de trap. Ja. En uh, de trap is bekleed met uh, hout... Ja, we hebben geprobeerd een klein beetje het karakter van het strand uh, daar naartoe te brengen. Dus uh, mensen noemen het wel uh, het Ibiza-look-gevoel, uh, zeg maar, uh, wat je er krijgt. Dus uh, het is uh, gepleisterd, uh, veel steen en hout. En uh, hele mooie kasteeldeuren in de ingang. En uh, die om... Uh, ja, Laten we die... het even over die deuren hebben. <laughs> of is dat al een gedaane zaak? Uh, ik, ik hoop het, ik hoop het inmiddels. Ik heb okay. er al 30 A4'tjes aan besteed, dus ik hoop dat het uh, nu eindelijk goed komt. Ja. En, uh, Mooie entree. Het is een hele mooie entree geworden. En uh, de uitdaging voor ons is inderdaad om mensen naar boven te krijgen. Maar goed, op het strand moeten we ze naar beneden krijgen. Dus, uh... Daarom. <lacht> bij, de, bij de ene zaak omhoog en bij de andere zaak Bij de andere naar beneden. Ja. ja. Dag. Uh, ja, dan hebben wij... We, iets uh, hebben. <lacht> ja. we hebben gesproken over Far Out en Far Out Lounge. En ja. over uh, uh, Rob en Karin, de ondernemers. Ja. Um, de bedrijfsvoering van uh, de lounge. Nou, in principe, uh, zeg maar, het is uh, Karin haar bedrijf, zeg maar. En wij uh, hmm. hebben een van onze... Onze schoondochters uh, hebben we daar staan. Die uh, heeft daar echt de dagelijkse leiding. En uh, dat is degene die ook op het strand al een, uh, een hele grote interesse had voor uh, wijnen en enzovoort, enzovoort. Dus uh, zij weet alles van de, ik geloof, 35, 40 wijnen die we daar verkopen. En uh, is daar heel gedreven en enthousiast in. Dus uh, zij staat daar eigenlijk bijna iedere dag. Oké, okay, ja, ik ben een paar uh, keer geweest en dit ja. is een, uh, ze, ze weet er echt veel van. Ja. Dus uh, mocht je interesse hebben, ga lekker naar uh, Far Out Lounge. Ja. vanavond hebben we een dj staan uh, op het terras. Dus uh, kom allemaal daar naartoe. Geniet van de lekkere hapjes en de wijn. En uh, dank jullie wel voor jullie tijd. Ja, daarop ook bedankt. Ja. En veel succes. Dank je. De mens achter de ondernemer en ook een beetje de mens achter uh, de politiek. In dit geval uh, wethouder Han Cohen, welkom. Welkom. Dankjewel. Ik heb hier een hele lijst. Ruimtelijke ordening, beheer, openbare gebouwen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is ook heel veel. Ja. Um, ik wil even terug naar het begin. Oh, ja. En dan uh, niet al te veel op de eerste vergadering. Kom een stukje dichterbij uh, de microfoon. Dat was nogal heftig en je hebt het ook gelijk een kiphoog genoemd. Ja. <laughs> dat was de, de bekendmaking van uh, Han Cohen als eerste zitting uh, uh, in, in, in de raad. Ja, misschien heeft het ook uh, geholpen dat we de vergaderingen ook op een uh, ordelijke manier gaan uh, afwikkelen. Dat hoop ik. En dat uh, iedereen aan zijn trek komt dan. En die... Na die vergadering uh, um, uh, werden jullie geïnstalleerd. Dat was een volgende vergadering ja. als wethouder. En toen kakelde men weer van alles. Uh, ja, weer. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, is daar nog hoop? Uh, wat mij betreft is er, is er zeker hoop, ja. Maar we moeten het uh, ervaren. We gaan het zien. Oké. Okay. Uh, de, de mensen achter, uh, we hebben het al een keer besproken in het voortraject. Uh, uh, redelijk uit het bedrijfsleven. Ja. In, de, in de bestuursfuncties. Minder bestuursfunctie, ja. maar wel andere dingen. Zoals? Ja. Ja, wat, uh, wat, ik ben een technisch opgeleid man. En uh, vanuit die hoek kun je verwachten dat ik uh, wat meer aan ben. Ja. En dat het bij mij gaat om de dingen die ik wil uh, realiseren. En wat, Dan, wat minder overlegstructuur bijvoorbeeld. Als je zo, als je zo in elkaar zit, hè? Ja. Uh, uh, ik wil een, een, een doel bereiken. Ja. Wat voor doel laten we even in het midden, daar komen we straks nog even op. Ja. Uh, je bent nu een half jaar bezig. Nou, drie, vier nou ja, drie vier, maanden, nee. drie vier maanden bezig. Merk je dat daar een, een andere structuur is? Dat, men, dat er een te grote overlegstructuur is? Um, merk ik nu nog niet zo. Het is nu de zes en er is een, mm -hmm. een vakantieperiode en uh, de gemeenteraad is niet dat nog gang echt nog. En, uh, dus, maar dat, uh, dat kan nog komen, ja. Uh, we hebben natuurlijk uh, een aantal wethouders gehad die redelijk uit, uh, uit de politiek van Zandvoort kwamen. Hè? En ja. nu zie je, uh, nou Gert-Jan is dus wel een wethouder die heel lang in de raad gezeten, maar ook ondernemer is. Ja, Eigenlijk hebben we een heel ander soort bestuur. Ja, nou misschien is het een keer tijd hè, daarvoor ja? dat ik uh, ook echt wat dingen gaan veranderen en uh, ja, dat er dingen voor elkaar komen. Nou, dat is een beetje de, uh, de, de kritiek van een, uh, een grote groep zandvoorters. Dat er in de afgelopen uh, zes jaar niet echt veel projecten uit, goed uit de verf gekomen zijn. Nee, dat klopt. Mm. En, en er staan er nogal wat. Er staat heel veel te gebeuren, ja. Mm. Op papier. <coughs> Ieder ding heeft ook zijn eigen problematiek. Zijn eigen knelpunten. Ja. En ik denk dat ik in deze, periode, deze afgelopen periode daar wel zo'n beetje achter ben gekomen. Wat er nou precies aanschoort enzovoort. Ja, dus dan je... ja, voor, voor mij is het een mooie periode geweest. Juist omdat het wat rustiger is geweest. Om veel te lezen, veel te praten. Om, om gewoon even goed te inventariseren wat er aan de hand is. Ja, want je hebt in, in het voortrein, uh, voordat je wethouder werd, heb je natuurlijk in die, in die schaduw uh, meegedaan. Ja. Dus daar kan je dus echt op je dode gemak ja, en dan voorbereiden. Ho dan hoor je het ook wat eenzijdig natuurlijk. Ja, ja, okay. maar, nu, maar nu hoor je van allerlei kanten hoe mm -hmm. het uh, precies zit. En dan merk je ook wat meer waar de knelpunten zitten, hoor ik je zeggen. Ja. Dat klopt, ja. Is ja. daar aan die knelpunten dus dan nog iets te doen? Nou, dat hopen we wel, ja. Ja, daar wordt actief aan gewerkt. Dat is wel mijn insteek. Ja, dit hoe is, dat hoor je? Ik hoor ja, al vragen, noemen ze een paar knelpunten op. Nou, ik, ik hoor een politicus. Ja, ja. Ik hoor de antwoorden van een politicus. Oh nee, maar dat ben ik... Uh, dat, mm, Denk ik niet dat ik dat echt ben. Ik ben nee, wat maar betreft, meer uh, vertegenwoordiger van een bepaalde groep. En wat mij betreft ja. is uh, mijn keuze toen de tijd geweest om, uh, om, om, om toch wel de, de goede dingen voor het mooie zandvoer te doen. Nee, dus, dat, dat dus. begrijp ik. Maar ik hoor als wij zeggen: dus gaat er iets gebeuren aan de knelpunten? Uh, het zou natuurlijk een beetje raar zijn als er hier iemand tegenover zat en zei: nee, dat gaan wij niet doen. Ja, dus dan, het is uiteraard ja. Maar ik, ik wil, ik, ik, uiteraard ik, ja. Maar voor zover mogelijk. En zeker in deze, deze periode. Maar ik neem aan dat er toch ook iemand... in dat hele politieke gebeuren in Zandvoort... eens een keer um, het voortouw moet nemen. En zeggen... en nu gaan we ook echt... echt samen met de neuzen een kant op. En ik begrijp ook wel dat politiek natuurlijk... Niet altijd is dat. Het zou een beetje saai worden. En ook uh, wonderbaarlijk. Maar... Ja, je neemt ook een stukje historie mee natuurlijk. Hè? Maar het wordt de, zo langzamerhand denk de ik de ook tijd. dingen zijn zoals ze zijn. Jawel, maar misschien is het dan tijd om daar eens een keer afstand van te nemen. Juist het feit dat er een nieuwe raad is. Met nieuwe mensen die... Uh, op deze manier ja. zeggen van, uh, we hebben het ook beloofd vlak voor de verkiezingen. Ja, klopt. Uh, iemand moet het voortouw nemen, dan zijn jullie de grootste partij. Dus ja. Ik zou denken, dat is dus OPZ die het voortouw neemt en zegt, en vanaf nu gaan we het anders doen. Ja, nou, de insteek is wel het voortouw, maar je moet wel goed luisteren naar je mede-collega's. Uiteraard. En samen moet je één front vertegenwoordigen. Uh, maar, ja? Ja. maar zijn jullie op dat ja. punt ook actief bezig met andere partijen om te zeggen: zullen we eens om tafel gaan zitten en zullen we het eens anders gaan doen? Ja, dat is wel mijn insteek. Uh, ja, dat is per, per situatie is dat, uh, is dat anders natuurlijk. Per probleem ook. Kijk, als ik nou even heel concreet ga worden... dan is het uh, het probleem waar we momenteel gewoon tegenaan lopen... dat is, uh, Zandvoort staat er financieel niet uh, raskleurig voor. Ik zeg een opbeeld, ja? Ik denk dat dit de eerste prioriteit is... waar we gewoon heel duidelijk uh, aan, aan, aan werken. En, en, en we moeten daar op een vrij snelle manier uit kunnen komen. En snel betekent toch wel dat je dan praat in termen van een jaar, twee jaar. En die boodschap moet je gewoon uh, heel duidelijk neerzetten. Uh, de tijd is geweest dat, uh, dat de bomen tot in de hemel groeiden. En daar moet ook gewoon iedereen zich van bewust uh, worden. Ja, het is dus een en... uitgelezen moment, denk ik, om met, drie, om met alle partijen samen... Ja. of de drie wethouders samen, of noem het maar, ja. uh, oh. te zeggen. En dat gaan wij dus nu proberen uh, ja. met z'n allen op te lossen. Ik, ja. ik denk dat je en... zo'n... Zo grote financiële uh, problematiek niet alleen maar met de oppositie moet doen, met, met, met de zittende raad doen, maar dit dat zal je met z'n allen moeten dit, doen. Dit moet je met z'n allen ja. doen. Maar de, dan... En die moet je wel meekijken. Dat betekent het ook dat er begripvol moet zijn. Er moet begrip zijn. En je moet dan ook willen. Ja. En, en, en, en de richting die we dan voorstaan, ja, de, de, die moet je accepteren. En dat, is, ja, dat kan een periode van, van even vast te worden. Maar ja, dat, ja. Dat, dat, dat is wel met het doel om zelfstandig te blijven. Hè? Zandvoet moet, moet, moet zelfstandig ja. blijven. En... Ja, dat is de insteek ook van OPZ. Ja. En uh, het, het feit dat er uh, toch ges ja, gesprekken zijn met Haarlem... al is het een back-office-verhaal, dat staat daar niet haaks op. Nou, dus bijvoorbeeld een, uh, een, een stukje geschiedenis... wat je meekert als randvoorwaarde. Hoe is dat gekomen? En, en, en, en ja, daar moet je wel van uitgaan. Maar Kijk, als... we, hoe staan jullie erin? Willen jullie koetkekoet uh, koet, koet, zelfstandig blijven en dan ja, dat ook was, op alle dat vrongen? is wel uitgangspunt. Ja. Ook back-office? Ja, nou we beginnen dus met sociaal domein. Nou, dat, dat, dat is geen weg terug meer. Dat is gewoon een, uh, een trein die naar het eindstation. En ja. nou, dat En dan <coughs> Ja, want uh, per 1-1 moet het uh, voor elkaar dat zijn. Maar dat betekent dat je dan wel heel veel kunt doen aan de stip aan de horizon. Want dat is het veel bredere verhaal wat erachter zit. Over, ja. over breed. Maar dat moet je wel goed kunnen inbedden in de situatie die je nu hebt. Hè? Exact, ja. En als ik uit... Ja, ik, uit de school? Ik, ja, dat <lacht> is ongelofelijk. Doe maar. Dan zitten we gewoon met het feit dat we per inwoner... hebben we dus 3500 per inwoner. Hè? Schuld. Schuld. Onze situatie in hypotheektermen is wel zo... dat we onder water staan. Dat moeten we goed voor ogen houden. Er moet dus uh, keihard ja. gewerkt worden... om de financiële uh, situatie ja, van Zandvoort... De dus weer boven water. Dat is prioriteit. Uh, ja, dat is prioriteit één. Ja. Er, er zullen dus wat, uh, uh, wat financiële middelen worden aangeboord... of misschien belastingverhoging of bezuiniging. Uh, dat loopt. De wethouder van financiën, die hebben we daar ook al aan zijn oren over getrokken. Dat eerste willen we niet, hè? die verhoging van. Nee, dat begrijp ik, maar we moeten kijken hoe dat uitloopt. Ik wou net zeggen, Ben, ga nou toch geen suggesties doen, joh. Nee, maar die zijn al lang de. Die zijn al lang. gepasseerd, hè? Waar ik een beetje naartoe wil, is naar breed. Als ik hier achter me kijk, zie ik een hele brede boulevard. In het pakket zit ook uh, uh, de bouwdingen uh, ja. bij de technische man. Ja. Logisch zou je Klopt. zeggen. Um, in een interview bij de Zandvoorts Courant een week of twee, drie geleden... heb ik uh, drie uitspraken gehoord waarvan ik er twee even wil, uh, wil, uh, wil aanstippen. Ja, en dat is één, de Watertoren. Ja. En de tweede, de Rijrichting van, uh, van de Grote Krocht. De Watertoren heeft uh, ongeveer tien jaar geleden in, in de fik gestaan... En een aantal mensen zeggen, had de brandweer maar wat langzamer geweest. Een aantal mensen zeggen, van red de watertoren. Is het nou niet zo dat daar iets wat moet gebeuren? Het antwoord is gewoon heel duidelijk ja. En, um... en Dat is dan een van mijn uh, uh, verbazingpunten. Dat, dat in de organisatie is de watertoren naar achteren toe geschoven. Hoe bedoel je op dat uh, in, in, in okay, ja, ja. Ja, als, als. Het is geen project meer. En dan denk ik van ja, hoe is dat nou mogelijk? Ja. Ja, dat het is fout. een win-win situatie, misschien wel win-win-win. Kijk, als je, Het is zeker voor Zandvoort goed. Ja. Het is zeker voor uh, de investeerder goed. Nou, dan moet je met z'n tweeën uit kunnen komen. Nee. Nou, loopt dat al, uh, uh, nou, ik denk al jaar of zes. Dat, uh, dat, ik, denk, dat... ik denk langer. Ja, ook maar de, de, de, echt het ja. openbare wat, wat je nu dus ja. gewoon op straat ziet liggen. Um, er is bereidheid van een investeerder. Ja, ik heb gesprekken met investeerders uh, investeerder en die uh, toont inderdaad zijn bereidheid. Er is ook een bestemmingsplan. Dus vanuit gemeentelijke zijde is er ook natuurlijk wel iets. Maar ja, je moet dat gat over kunnen overbruggen. Je moet bij elkaar maar kunnen komen. Ik, ik ben begonnen met, uh, ook met breedte. Want we hadden het over ja, ja. Een brede boulevard. Ja, gelukkig. Want dat is de unieke positie van zandvoort. Is, ook, maar is dat, vroeger werd er gesproken over uh, de hele boulevard. Inmiddels praten we over drie stukjes. Nee. En uh, dit stukje, dat hoort er dan ook bij. Maar dit stukje zou je ook in tweeën kunnen knippen. Want men praat ook over uh, de Westenparkstraat. In de volksmond Watertorenplein uh, genoemd. Ik hoe, wil hoe, heel, hoe, hoe denk je daarover? Ik kan, wil weer kan dat heel nog concreet zijn? Ja? Ja? Ik geloof niet in grootschalige aanpakken. Nee. Zeker niet voor een badplaats als de Zandvoort. Ik geloof ook per individu kleinschalig. Bij het kleine beginnen. En dan heb je voorzelf die pilot, die uitstraling. Die je nodig hebt. Is dat de technische man die dus, dat die per project wil aanpakken? Beheersmatig, ja. beheersmatig. Je moet iets aanpakken wat je ook aan kunt, ja, en wat als je ik, kunt als overzien. Als, <laughs> ik, als ik terugkijk naar die 20 jaar midden, middenboulevard problematiek, dan zeg ik van ja, het is een dorp van 16.000, 17 17.000 inwoners. De geldmiddelen zijn ook niet zodanig dat we ze hebben. Dus doe het kleinschalig. En, en probeer het, het burgerinitiatief, het kleinschalige initiatief per individu, probeer dat te stimuleren. Ja. En ga van we daar uitwerken om het grootschalig te ja. bereiken. Dan heb je nog een kleinschalig projectje. Dus wat dat betreft is het opknippen van het plein past bij mij in de optiek en je moet ook beginnen met die met die toren mm -hmm. uiteindelijk is dus een keertje wat aan doen en dan volgt hopelijk de rest ja. Uh, dan, dan is de vernieuwing eigenlijk. Mijn ander klein projectje waar je in, uh, in de krant wat over gezegd hebt... is de rijrichting van de Grote Krocht. Nou weet ik dat uh, uh, de vorige wethouder daar ook een aanzetje uh, toe heeft gegeven. Mm. En die heeft een soort enquête gehouden uh, op de Oranjestraat. En mensen waren tegen omhoogrijdende vrachtwagens. En daar stopt het verhaal. En nu komt het weer naar boven. Ik heb, <coughs> ik heb dat gezegd, al zijnde je moet dat onderzoeken. Je moet het heel serieus onderzoeken... En ja, ik, ik vergelijk dat een beetje met mijn oude vak over waterstromen. Een hmm. waterstroom zoekt de makkelijkste weg. En die analogie, analogie die probeer ik ook hier te zoeken. Ja. Verkeer kun je ook benaderen met waterstromen. En natuurlijk kom je dan op voor- en nadelen. Ik heb dan nooit zoveel reacties gehad. Ik geloof dat ik al 200 <laughs> reacties heb gehad van ja, het leeft vol en het wel. tegen. Dus het leeft heel erg en je moet er ook wat ja, nee. mee doen. En dat, ik, maar ik denk wat, dat we het in collegeverband ook gaan uh, af. Wat zouden de voordelen zijn om het nu om te draaien? Uh, noem maar iets. Ik, ik, ik wil er niet zich op ingaan. Ik wil gewoon die voordelen gewoon wat explicieter hebben. Maar er zijn ja. dus kennelijk voordelen. Er zijn voordelen. Dan zal ik wel even concreet worden. Ja. Als er nu een toerist aankomt en die moet er overweg weg, dan hij langs het casino over de Zeeweg Zandvoort weer uit. Ja, ja, ja, ja, ja. Simpel. En, dat, dat is en als je de keuze hebt om het dorp in te gaan, en hoe je daar dan ook over denkt, dan is het voor mij als waterstromer ja. makkelijker. Er zijn nog steeds toeristen die je ook op die manier de grote krocht ziet opgaan. Ook al ja, lukt dat niet dat helemaal. Ja. Ja. ja, die zijn nog van vroeger. Je moet in, in die zin moet je even weer die analogie. geen, geen weerstanden in die stroom brengen. En dan denk ik gewoon heel concreet, ik vertaal het even. Je hebt daar aan de rechterkant, als je binnenkomt. heb je meteen dat hele mooie uh, die parkeerkelder. Immens groot. Ja? Dwing mensen om daar uh, die plaatsen te benutten... zodat je eerder ook naar boven kunt gaan... om je boodschapjes kunt te doen, hè, met Albert Heijn ja. daar zo... en vervolgens kun je dan door het dorp heen naar je, je strand toe. Nou, mooi, kan het toch niet? Nee, en probeer dan ook je tariefstelling... probeer die ja. daar ook zo optimaliseren. Ja, over tariefstelling, dan kom ik weer bij parkeer uit. En uh, dat is niet uh, uh, jouw vak... Maar ik vond het wel verbazend, dat is een voorbeeld. Hè. In Noordwijk moest je ontzettend veel betalen op de boulevard. En wat bleek? Die boulevard die bleef leeg. En men krijgt allemaal klachten van toeristen. En men heeft het tarief aangepast naar 1 euro. Helemaal vol. Dus nou, gedistageerde tarieven. Uh, in die zin, daar zit ik ook zo in. Ja, ik, zei, bedoel, ik bedoel, met uh, die parkeerkelder, <coughs> staat die grotendeels leeg? Ja? Hoeveel kost het per jaar? Veel. Dus probeer je dat zoveel mogelijk te, te, te benutten. Ja, door je tariefstelling misschien. Uh, uh, wat gaan wij nog verwachten van de wethouder Cohen? Buiten al zijn projecten. Ja, of misschien kunnen wij zeggen van hij is een wethouder van de grootste partij. Ja. Uh, oudere partij Zandvoort, ja. die toch uh, neem ik aan de ouderen uh, hoog in het vaandel heeft. Anders noem je jezelf niet oudere partij. Wat gaan wij de komende periode verwachten met name voor de ouderen? Nou, met name voor de ouderen heb ik gesprekken, uh, ben ik mee bezig met uh, AMI. Om eens uh, te inventariseren wat zij nu precies willen. En ik denk dat uh, een hoge prioriteit moet zijn: oudere huisvesting, maar ook jongere huisvesting. Dus dat staat uh, toch wel hoog in het vaandel. Uh, we hebben een inventariserend uh, gesprek gehad wat zij willen. Ik ken natuurlijk de mogelijkheden wat het dorp uh, biedt. Dus daar moeten we op een of andere manier moeten naar uit kunnen komen. <lacht> Ja, want ik neem aan, ik heb geen onderzoek gepleegd hoor... maar ik neem aan dat er een hoop uh, ouderen gestemd hebben op de oudere partij. Ja. Dat heb ik zomaar zelf bedacht. Ja. Maar het, zou je het zomaar aan kunnen nemen? Ja, maar zij verwachten dus iets van uh, de oudere partij, neem ik aan. En, uh, dat hoop ik. Ja. Uh, ja. We moeten even door. Ik zie nog een aantal uh, punten liggen. Oh, ja. Wat wil je nog kwijt? Ik wil kwijt dat uh, in de projecten... De sfeer van de projecten dat, uh, dat we nu subsidie binnengehaald hebben. Antres Antwoord. Ja. En dat we daarmee voortvarend aan de gang gaan. We hebben gesprek gehad met uh, ProRail NS. En uh, zij zitten op hetzelfde spoor, om dat uh, maar <laughs> te zeggen. Ja. Leuk. Uh, <laughs> maar dan gebeurt er tenminste iets, iets positiefs. Er gaat, gaat wat gebeuren. Ja. He, dus uh, je, je zou kunnen beginnen met uh, omgeving uh, station. Om die alvast aan te pakken. Als je een stukje verder gaat, dan kom je toch wel een, een beetje uh, ja, knelpunten tegen in de zin van erfbacht. Nou, die hopen, we dus in, die hopen we op te kunnen, uh, op te kunnen gaan lossen. Uh, er is sprake van een, een zwembad om dat weg te halen daar zo. Waarbij ik toch wel een beetje vraagteken zet in dit stadium van moet je dat op dit moment doen of kun je er ook even mee wachten? Want als je alleen de onderbouw van het zwembad weghaalt... ja, dan staat die bovenbouw er nog. En wat zie je dan? Je, ziet dan, je loopt dan eigenlijk tegen dolphi Drama aan. Ja. Dus of, of je daar nou meteen hele grote dingen mee ja. bereikt... Dat, dat verwacht ik niet. Maar dat zijn allemaal kwesties van een onderzoek en een besluit nemen... wat, wat simpel is, maar er gebeurt in ieder geval Ja, iets. maar je moet wel een plan maken wat je daar ja. gewoon ja, wat de wat mensen je, wilt gaan bieden. Wat je ermee wil. Ja, ja. Ja. Um, wij uh, gaan zo naar het Museum Koper. Dus wij danken ja, de wethouder... Hartelijk voor de komst, tenzij die nog iets te Ik zag, ik zag een hele grote brief liggen met allemaal plannen nog, klopt dat? Ja, dat Wilde dat... u nog iets kwijt? Nou, dat... Ik wil nog dit wel is, wat dit kwijt. Dit is jou. de kans. Dit, dit, dit is één project. Vergeet ja. niet dat we ondertussen ook, uh, Sofia, uh, flat, dat we daar ook wat aan doen zijn. Vergeet ja. ook niet dat we de busbaan Prinsessenweg, dat we ja. daar wat aan doen zijn. We houden daar nog keurige voetbalveldjes over, hè? Als, als zijn de LWC-uitschieters. Ja, ja. daar, daar moeten we ook over denken, wat, wat we daar willen. Uh, dan is er nog hier het Badhuisplein. Er staat in ieder geval genoeg op stapel er is, er is voor, de komende, genoeg voor de komende vier jaar om heel hard aan de gang te gaan. Ja, ja. Uh, wij zullen het zien, denk ik, als zandvoortjes. Dus wij zijn ongelooflijk benieuwd. Okay. We hebben gestemd, we hebben verwachtingen gehad. Ja. En nu gaan we kijken of ze ook waar worden gemaakt. Oké, okay, en hopelijk dat ik uh, hier weer op deze plaats kan zeggen van dit en dit is er toch bereikt. Dat hopen wij ook. Dat uh, hopen wij ook, ja. is dus een soort afspraak dat jullie om de vier maanden iemand hier langskomt. Dus wij blijven even, het volgen. Om even te vertellen wat er nu allemaal al gepresteerd is in die okay. vier maanden. Ja, hartelijk Top, bedankt dank. voor de komst ja, en voor ja, dit bedankt. tijd. Ja. Een beetje stil, want er wordt alles aan ons geshowt. Ja. En uh, tegenover ons zit uh, Arie Koper. Wel bekend van uh, Zandvoort, oud Zandvoort, nog oude Zandvoort. En de redacteur um, van uh, De Klink. Van de Klink. Dat doe je niet meer. Dat doe ik, doe ik nog wel. steeds. Ja. ja, ja, ja. Ik mag nog steeds de, de redactie voeren van het Befaamde blad, mag ik wel zeggen. Ja, want uh, uh, het is toch een hele grote club het genootschap. Uh, ja, Zandvoort. het genootschap is de grootste vereniging nog steeds van Zandvoort. Ja. En... Inter internationaal. Internationaal, absoluut. We zitten van Zuid-Afrika, we zitten in Nieuw-Zeeland, we zitten werkelijk overal. Ja. Uh, maar waar het eigenlijk over gaat is al uh, een beetje over jouw verzameling. Je bent een verwoed verzamelaar van, uh, hoe, hoe moet ik dat onbeleefd zeggen, Sandvoorts artikelen? Sandvoorts uh, curioza. Curioza. Eigenlijk alles wat met Zandvoort te maken heeft. En dat kan uh, variëren van lepeltjes tot foto's, uh, ansichtkaarten, plaatjes die op auto's zaten voor het circuit. Ik heb er hier net eentje meegenomen om jullie te tonen van de knak uit de jaren 60. Maar er zijn er ook nog andere die uit de jaren 30 zijn. Dit is echt zo'n plaatje uh, wat je op je auto schroefde, hè? Ja. Dan kun je altijd twee schroefjes mee, die heb ik ja. ook nog. En dan kon je een gaatje boren in je bumper. Nou, dat zie je tegenwoordig nee, niet meer. Dat was uh, dan <laughs> of een klemmetje, maar meestal waren het gewoon gaatjes ja. en dan kon je ze op vastschroeven. Uh, die, die verzameling van jou, hè, die behelst inderdaad plaatjes, uh, lepeltjes, uh, suikersakjes waarschijnlijk en ja, er is ook. papier met de watertoren erop. Uh, ja. uh, is het niet de tijd om dat tentoon te stellen? Nou ja, vorig jaar heb ik mijn medewerking verleend aan de tentoonstelling Zandvoort Zilver in het Zandvoorts Museum. En een groot gedeelte van de artikelen waren uit mijn collectie afkomstig. Maar wat heb jij zo al in het zilver? Lepeltjes. Of heel veel lepeltjes. Nou, niet heel veel, want er is niet heel veel. Nee? Was nee. het niet zo dat, dat, dat heel veel hotels hun eigen lepeltjes hadden? Ja. Uh, maar die heb je dan inmiddels nu ook al, neem ik nou, aan. Nou, een aantal heb ik er wel, van het Groot Badhuis, uh, Hotel Bauers, uh, nog een paar van Kiefer een keertje gehad. Maar ik heb er ook een paar bijvoorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog, mm -hmm. een lepel en een vork, met het befaamde uh, attribuut of signatuur van, van onze Duitse vrienden die toen op het visite waren. Ja, die hadden hun eigen bestek. Ja, die hadden hun eigen bestek meegenomen. Mm. Dat was Roesterstaal. <laughs> ja ja ja ja, ja, ja. Oh. degelijk hè in, in die tijd was hoe verstaan natuurlijk uh, heel erg degelijk want het Absolute. was nog niet echt, uh, echt upcoming. Ja. maar even terugkomend inderdaad op je eigen onderkomen uh... Wij hebben je aangekondigd als museumkoper, wat natuurlijk wat anders is als het kopermuseum. Maar museumkoper ja, klinkt aardig. Ik, ik weet bijvoorbeeld dat uh, alles wat je verzamelt en alle beurzen die je afgaat en die je dan deelt met anderen, die dan ondertekend worden door uw conservator. Ja, dat, uh... jij refereert aan de nieuwsbrief die ik dan zo periodiek Precies. aan het selectorcelsschap ja. rondmail. En dan met uh, ja, dan is het toch alvast weer een hint. Uh, ik struikel even over het woord. Ja. Uh, goed, degene die de collectie beheert. Ja, ja, ja, ja, en ik, ik, ik beheer hem. Maken we toch even een bruggetje naar een museum? Is dat. Uh, zou dat niet leuk? Waar heb je op dit moment al jouw spullen? Op zolder. Kijk. En, en gedeeltelijk in de woonkamer. Ja, eigenlijk overal. Zelfs in mijn werkplaats achter het huis hangen tegeltjes en andere dingen die ik niet meer kwijt kan. En daarnaast heb ik nog dozen met de spullen: ja. en spaarsjes, dus er... schoteltjes, kopjes. Je zit in je eigen collectie. <nagHerina> ik woon in mijn eigen collectie. <tien> ja, ik probeer dat te beperken, want mijn echtgenote wil dan ook nog wat ruimte hebben. maar oh, die wil ook af en toe. Dat ja, ja, ja, is ja, ja, ja. merkwaardig. Maar ja, als je echt zoveel hebt, is, is er dan een, een, een, een, een drang naar expositie? Ja hoor, ik vind het erg leuk. En ik zeg als zo gauw de continuïteit van het uh, museum gewaarborgd is... dan zou je kunnen zeggen, geef dat in permanente bruiklijn. Maar ja, het is nog steeds een politieke discussie... of ja. het museum al dan niet door blijft gaan, ja. uh, blijft bestaan. Kijk, en ik ga mijn dingen die ik in de loop der jaren verzameld heb gekregen... gekocht en wat dan ook, ga ik daar niet neerleggen. Niet in een ja. Zolang processie. het niet nee, wat duidelijker nee, zolang is. zolang het niet gewaarborgd is. Ja. Kijk, ja. Ik vind het zonde als we straks... Na nou mijn verschijnen uiteen zou vallen. Want ik heb er echt heel veel tijd en energie in gestoken. Ja, ja. Want dit is toch een stukje ja, geschiedenis van Zandvoort. En de mensen vinden dat leuk, want nu bijvoorbeeld is er weer een vitrine in het Huis in de Duin ingericht. Door mijn echtgenoten. En die hebben weer wat dingetjes meegenomen om daar ook neer te zetten. Ja. Gewoon voor de leuk. De en mensen dat herkennen dat en dat vinden ze fantastisch. Zeker in huizen in de duinen waar de, de wat oudere Zandvoort er huist. Ja. Die, die kijken er natuurlijk heel erg naar uit. Naar en ja, dat vinden ze schitterend. Dat brengt weer gesprekken op gang ja. van, uh, oh ik weet nog dat. Ja, En, en soms ja. komen de mensen spontaan aan de deur, komen ze wat brengen. Nou ja, dan plaats ik het weer in de klink. Vandaag gebruik ik het ook voor. Elke foto die ik uh, weet te machtigen, die wordt ingescand. En die gaat ook per definitie in het archief ja. van het Zandvoort. Of ik hem altijd niet zelf gekocht heb, dat maakt me niet uit. Ja. Want ik vind het gewoon, moet bewaard blijven. Het is een stukje cultureel erfgoed. Ja, dat is het. Gaan wij slecht om met cultureel erfgoed? Absoluut. Ik vind het hier uh, ja, erbarmelijk. Er wordt niet gekeken naar het verleden. Er wordt alleen gekeken op de korte termijn naar, naar, naar de winst, als ik het zo mag zeggen. Als ik de weg zie, dan, dan vind ik het toch wel jammer. Ja, daar, uh, als ik terugga in mijn jeugd, dan, uh, en ik ga de Oranje, zat op zondag een heel groot uh, gebouw. En dat nou, was vroeger een hotel. Uh, het oude politiebureau en, ja. en, en dan de veranda uh, woningen oh ja. nog. Dat, ja. dat zit nog wel in mijn hoofd, maar ja. daar gaat natuurlijk die de bij in. Absoluut. En voor wat? Moet je nog meer geld hebben als je, je ook kunt maken? Denk ik het zal wel. We moeten meegaan in de, in de vaart. Maar de kleinschaligheid die de toerist juist op, op prijs stelt. Althans, dat is wat ik dan hoor van de diverse mm. onderzoeken. Die is hier uh, nagenoeg weggesloopt. Weggesaneerd. Is dat en, ook een maar, beetje de schuld van uh, uh, uh, de oorlog? Dat je gewoon zoveel meter uit de kust niks meer had omdat het weg moest? Nou, ik denk dat dat... Uh, ja, als je moet realistisch blijven natuurlijk. De gebouwen die er stonden, die waren natuurlijk bijzonder onderhoudsgevoelig. Ja. Want dat is tegenwoordig niet meer te betalen. Dus ik kan me voorstellen dus dat je woningen en gebouwen neer gaat zetten. die wat minder onderhoudsgevoelig zijn. Maar dan kun je wel rekening houden met de bouwstijl. Ik zie het in Haarlem. De firma Prins koopt dan de oude gebouwen. die ja. restaureren ze. en vervolgens worden ze verhuurd, verkocht en noem maar op. Maar dan zijn ze in de oude stijl. let wel stijl, niet precies hetzelfde. gerestaureerd. En ja, wat, je, wat je bedoelt is dat de gevel blijft staan. Ja. En dat heb ik in, inderdaad in Haarlem. kan je dat een paar panden gewoon aanwijzen. Bijvoorbeeld de oude Albert Heijn op de, de kaart Ja. ja. En daarachter is gewoon een heel nieuw pand geplaatst. Ja. ja, en het paardenwet. Het paardenwet maar, is ook ja. heel mooi. Ja, Af de politiebureau. Ja. Maar, is is als... dat een kwestie van visie? Ik denk het wel. Ja. Het is allemaal korte termijn, korte klap. Gauw, gauw geld genereren. Ja. En niet kijken naar bij de toekomst hoe je op een andere manier ook geld kunt dus genereren. Dus in Zandvoort is de visie niet aanwezig op de, in dit opzicht? Nou, ik maar was... ik, ja, ik, dat, ik kan niet beoordelen of dat het er nu wel is. Nou, we zijn met de nieuwe ploeg begonnen. Ja, dan ja. ja ik, ik hoop dat die anders ja, dat is, maar is, Dat er... is hopen, hè? Ja, is hopen, ben, ja. dat is hopen. Kan jij, uh, als we daar aan denken, in Zandvoort uh, uh, uh, een, bijvoorbeeld een pand aanwijzen... waarvan je zegt, van, nou, dit is pand waar de gevel moet blijven staan? Het nou, is niet zoveel meer. Ik denk dat het museum nee, een van de weinige gebouwen is die uh, nog oud is. Een beetje authentiek. En ik moet zeggen, dat ziet er erg leuk uit. Het is altijd goed onderhouden geweest. De kerk natuurlijk. Het ja? winkeltje in de halte staat, de viswinkel. Het is wel niet echt oud, maar het is nog een leuk trapgeveltje. Uh, wat nu op de plaats van Truus Lorenz is geweest bijvoorbeeld... is een voorbeeld van hoe het eigenlijk wel zou moeten. Kleinschalig, maar toch passend in de moderne tijd. Ja. Ja. Maar... Uh, nou, ik wil dat even terug, want ik, ik, ik, ik zie, We teuvelen vrolijk door en uh, ik zie inderdaad een heel oud boek liggen. Ja. Um, het is voor de luisteraars wat lastiger om, om dat te zien, maar vertel daar eens wat over. Nou, dat boek dat is het rapport Bad Zandvoort en dat is verschenen in 1947. Zoals uh, ik bijna alles verzamel van Zandvoort... probeer ik ook alle boeken te verzamelen van Zandvoort. Mm -hmm. Om toch een beetje de bibliotheek van het genootschap ook uh, te kunnen voeden. Maar er is dus in 1947 een rapport badplaats gemaakt. Ja, ik moet het nog lezen hoor. Ik heb het net van de week binnengekregen uit ah, okay. Amsterdam. En het grappige is, dit is uh, een keertje samengesteld... door ingenieur Niekerk, wiens naam voor in, uh, in de lijst. Op de stempel uh, staat? Nou ja, niet alleen op het stempel. Zijn handtekening staat erin. En ook uh, het voorwoord, samenstelling der commissie. Rapporteur J. Niekerk directeur der VVV Dat vind ik het grappige ervan. Dat hij directeur is van de VVV Zandvoort en hij maakt een rapport over nee, Amsterdam, Amsterdam ja. en hij maakt een rapport over de badplaats Zandvoort. Ja. Maar je hebt of, het nog niet gelezen, dus we kunnen de conclusies nog niet... Uh, nee, waarschijnlijk nee. over de toekomst van Zandvoort, <laughs> hoe het er na de oorlog verder moest of Ja, zo. er ja. staan ook een aantal tekeningen in en foto's uh, van uh, bijvoorbeeld zoals de rotonde gedacht was en zo. Ja. Het lijkt er iets op, maar het is toch wezenlijk anders geworden. Ja, het zijn prachtige prenten. Dit, uh, uh, ja, dit boek kun je natuurlijk niet uitlenen, want het is, zou zonde zijn. Ja. Maar oud. het is een heel mooi oud, uh, oud boek. Uh, ik zag net ook in de klapper wat oude postzegels. Ja, ja. ja. ja je hebt niet alleen postzegels, maar ook, maar ook de prent die erbij zat. En, en het lepeltje vind ik ook heel erg interessant. Het lepeltje van de Grand Prix. Nou, het is van het circuit van, circuit. Circuit van Zandvoort, een burgemeester van... Alphenweg, jaren 50. Jaren 50. dat ziet er prachtig uit. Het, het is plate, dus door de metaal, uh, goud corrodeert niet. En we zijn nooit bleef. gebruikt. Nooit gebruikt, puur voor de sier. En dit was dan wel een van de duurdere lepeltjes die je kocht. Als ja, dat kan de, als ik me voorstellen. Want je ja, had vroeger ja. gewoon het uh, vergroomde. Daarnaast had je de categorie zilver. Dat was in mijn tijd de duurste eigenlijk al. Ja. Want Goldplated dat ben ik nooit tegengekomen. <laughs> nee. En ik kocht deze op het internet. En ik kon op de foto niet zien dat die cold plated was. Ja, ik had er nog een paar. Die ik... zag gewoon een mooi lepeltje. Ik denk gewoon leuk, lepeltje van de Squid, dat heb ik nog niet. Dat wil ik hebben, ik heb pure hebzucht. Hè. Want ik heb er al 150, <laughs> maar die 151, cent, die kon er ook bij zijn. Ja, ja, ja. Ja, ja. En de, toen kwam ik daar en ik zag hem liggen. plated. ik denk, dat is leuk. Dat is heel erg. Uh, ja, want doe. dan is die nog dit... heel erg waardevol ja. ook. En nou, ik, zeldzaam. Hij is voor mij sowieso waardevol. Ja. Kijk, al oh, oh, is hij 10.000 euro, ik doe hem niet weg. Nee. Maar ja, dit, dit soort dingen koop je voor een paar euro. Een upper class lepeltje zit. Ja, ja. Ik begrijp dat je nooit wat weg doet. Er ja, komt de... alleen maar wat bij en er gaat ja, nooit nou, wat weg. Nou, tenzij dat okay. ik het dubbel heb. Vandaar die doos op zolder. Ja, ja. ja jongen, maar ja, soms dan kom je van die echt pure kids tegen. Neem dat delsblauw Blauw met een molletje. Ja. Met groeten uit Zandvoort. Tegenwoordig vind je het nog wel, maar er zit een plakplaatje op. Maar vroeger. Vroeger werd dat, ge... ge... dat erin ja. Ja. ja En dat heb ik ook. Eigenlijk voor het mooie zeg ik. Het hoort niet, maar het is een tijdsbeeld. Dat hoort er wel. Bij. Ja. Asbakjes ja. en uh, vaasjes en zo. Ja. Ja, er zat natuurlijk ook een hele uh, uh, geschiedenis en werkwijze achter. Want nu zo'n plakplaatje. of iemand zit een, een hele morgen te schilderen. Ja. Dat is heel groot maar Dat ging nog vrij snel hoor, want ik ben wel eens bij die jaarwerkfabrieken geweest. Ik hey, ben zelf geweest, maar ik, vind, ik heb toch heel veel respect voor die mensen. Ja, absoluut. Maar ik ben ook in, uh, in Friesland geweest. Makum. In Makum. En dat is helaas nu uh, weg. Ja. Uh, maar uh, dat is ook fantastisch. Heb ik hele mooie borden gezien. Ik zie hier een, uh, een yeah. theelepel van Eldik, 1711. Um, In het grote boek alles gedocumenteerd van alles wat je hebt met achtergrond. Is, is, ja. dit, is dit een lepeltje, wat uitge... er zat het wapen van Zandvoort op en een, en een boot. Ja. Is, is dit lepeltje uitgegeven door Zandvoort? Nee, nee dat was een, een, een, een fabriek en die maakte lepeltjes door het hele land. Je vindt ze ook van Amsterdam, je vindt ze ook van Den Haag. Maar dat een kleine plaats als Zandvoort een lepeltje heeft met een eigen wapen. Dat is redelijk uniek te noemen. Uh, andere kleine gemeenten monster of weet ik wat... ga je niet terugvinden met een lapetje. Nee, nee. Dus dat is vrij zeldzaam. Maar om even te refereren... alles wat ik dus vind... Ja. ga ik de achtergrond van opzoeken. En daar maak ik, althans daar probeer ik dan... stukjes van te maken voor de klink. Want dan blijft het bewaard. Want wat de klink is, is tegenwoordig ook digitaal. Want alles wordt digitaal bewaard... En te zijn de tijd, na vier nummers... zetten we het op de website van het Genootschap uit Zandvoort. Mm -hmm. heel, en dan kun je een stukje historie terugvinden. Want als je deze foto's ziet, bijvoorbeeld van die... Een neergestoord vliegtuig? Een Junkers u -Ju 88 in de Tweede Wereldoorlog. Dan kwam ik eerst alleen in bezit van die foto met uh, een vleugel. We zien, we zien een, uh, een auto met een vleugel. Nou, dat is dan een Jumo Halftrack. Of een Famo is het zelfs. En met een vleugel. Nou, op basis van de vleugel kun je al heel veel bepalen. Sowieso dat er een hakenkruis op stond... Nou, dan kom je ve verder op het internet kom je andere foto's tegen van niks, soort -Ju. En dat kun je aan elkaar koppelen, want ik spreek George Kiefer en die zegt, ik heb dat zien gebeuren. Ik ben erbij geweest. Nou, en daar komt nog meer informatie uit. Dan, dan ga je naar George toe en ja. komt er een heel verhaal komt er dan los. En dan spreek ik mijn broer, en die, oh, die heeft dat even opgezocht, dat is het zoveelste gestaffel. En dat zat hier <lacht> en daar. Fantastisch helemaal. Hartstikke leuk. En zo komt er een heel verhaal tot stand. En met, dat doe je met alle, bijna alle dingen in je collectie. Alles. Ik begrijp dat jij, in tegenstelling Punten. tot wat de normale stervelingen hebben... Uh, uh, 48 uur in een etmaal hebt. Minimaal. Minimaal. <laughs> waar, waar haal je dat in vredesnaam vandaan zoveel tijd? Ja, elk loos moment wat je hebt, gebruik je. En een ander die gaat gewoon uh, leuk in de thuis zitten met, uh, met niks te doen. Ja, ik, kan niet, ik kan niet stilzitten. Net zoals vanochtend was ik heel even op de dreef. Nou, heb ja, ik één ansikaart kunnen vinden. Oh, een... bij uh, die boekenmarkt bedoel ja. je? Nou, het is geen ja, boekenmarkt. Het is een curiozomarkt curio is het eigenlijk. He? Ja, kijk, nou... Maar die straal je dus ook af. Ja, absoluut. En... En, okay. en ineens vind jij een ansikaart van de schelpenvisser. Uit Zandvoort. En dat staat ook bij de Schelpenvisser. Ja, dat is gewoon een hele leuke kaart. Kijk, okay, staat er ook is een het... jaartal bij? Of is ja, dat iets staat zelf... op het poststempel. Oh, poststempel. Ik kan het niet goed zien, maar als ik het goed heb is het 1937. Dat op, zou zomaar kunnen, want Onderaan. Uh, als, ik het, uh, als ik het zo zie, eens even kijken. Het is uit 1937. De lichting is nog te zien, maar ja, ik heb er daar ook een loop voor nodig. Ja, ja maar nee, is 37 staat erop. Dus, maar, maar, je loopt op zo'n markt. Ja. Je weet natuurlijk eigenlijk niet waar je moet beginnen. Dus je begint gewoon vooraan. Altijd. Of, of uh, ga je gestructureerd van, ik, ik weet dat hij het hebt. Ik begin altijd vooraan. En ik heb een aantal mensen inmiddels. Ja, je hebt een netwerk, laat ik dat het zo wel. maar noemen. En je hebt een aantal vaste handelaars. Die bewaren alvast. Die houden stukken voor je Want vast. die weten dat je komt. Die weten gewoon dat je komt. En, en, en net is nu ook. Nu heb ik weer een paar mensen gesproken. En eentje zegt: oh, ik heb nog 2000 kaarten die ik na moet kijken voor je. Maar ik mail je wel eventjes. We hebben elkaars e-mailadres. Nou, ja. dan, dan doet hij dat weer weg. Zij zijn ook blij met jou. Ja, natuurlijk. Ja. En ik spreek, tenminste, eh, ik sta op een andere kraam, een wild vreemde. En ik zeg, heeft u ook Zandvoort? Want ik zag Ansigkaarten liggen. Nou, voordat ik mijn tijd ga verspillen met 25 boeken Bakken, door te spitten. ik zonde. Staat er een mevrouw achter me? Ik heb Zandvoort voor u. Nou, wat leuk. Dus ik heb mijn telefoonnummer gegeven en die gaat het opzoeken, want die had het niet bij zich. Nou, zo kom je aan je spullen. Gaat zo'n markt echt van kaarten tot prespapiers? Is het alleen maar papierwerk? Nee, nee, alles. Tafel zilver, maar ook geëmulieerd, keukengerei. Alles kun je er terugvinden. Klokjes, postzegels, munten. Munten, net zoals ik ze hier ook. Want Zandvoort heeft natuurlijk veel consumptiepenningen en munten gehad. Laten we wel wezen. En nog steeds, want ook de plastic muntjes van de strandtenten... die verzamel ik. Ja, dat ja. is toch een teken van de van jaren 2000, zeg maar. Ja, want, ja, want ooit wordt dat uh, weer apart. Ja. Dat is nu, en over 30 jaar is dat natuurlijk ook weer... Uh, nou, je ziet ze nu al haast niet meer, volgens mij. Uh, ik heb er nog ja, twee aardig liggen, maar allemaal, die komen al jouw kant op. Uh, ja. Jij hebt ze allemaal, begrijp je. Nou, ik heb ze niet allemaal, ik mis er nog een paar. Maar kijk, jij vroeg iets over ja. postzegels, Ben. Ja. Nou, dat zal ik dan even iets laten zien, want ook die heb ik natuurlijk in mijn collectie. Alleen het... Ja, dit is... nou, er komt van alles voorbij. Ja, uh, de, de passage zie ik hier, kijk, uh, rekeningetjes. Uit 1809 en nog wat. Ja, kijk, die, die kom je dan nou weer tegen. Deze kwam uit Heemstede. Mm -hmm. Dat is heel grappig, een en kwitantie van een Zandvoorts iemand. En dan neem ik contact met Annemie Kool... die uh, alle genealogische gegevens heeft van Zandvoort. En dan zeg ik, nou, uh, ken jij dat en dat en dat? Nou, dan geef ik een paar gegevens en zij weet dan weer precies uit de vogel... wie dat geweest zou moeten zijn. En zo wordt het verhaal compleet. En dat is natuurlijk... Wat een onvoorstelbare goede documentatie dit is dit. Dit ja. is toch van onschatbare waarde. Hè? Dit, uh, dit zou eigenlijk allemaal, uh, ja, voor een gedeelte is het natuurlijk al gebruikt voor de klink. Ja, maar toch. En ik probeer nu voor mezelf ooit een keer een boek te maken van alles wat ik gepubliceerd heb. Om dat erin te zetten. Kijk, hier mm -hmm. bijvoorbeeld een treinkaartje, wat je net niet terugvindt. Er ja, ja, dus ja, dat dat wordt nog eens hier... naar het oudste treinkaartje, maar zit die hierin? Nee, ik heb er recentelijk een in mijn handen gehad. En die was inderdaad van de 1800 en nog wat. En dat was een kaartje. Van Amsterdam, maar niet naar Zandvoort. Nee, nee. Anders had ik het gekocht. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Toen vond ik het al niet mooi, want nee, nee, nee. het was alleen maar Zand, uh, Amsterdam. Ik dacht: ja, leuk hoor, maar ik woon niet in Amsterdam. Nou, de gigantische auto's zie ik hier. Uh, Een Oberen. Uh, prachtige Top? dingen. Ja, ja, ja. Hey, maar uh, al dit, dit, dit documentarium hè, dat, dat vraagt toch eigenlijk wel om, om bezichtig te worden. Ja. ja, en er komt een boek uit, uh, heb je, uh, hoor ik nu net. Ja, dus mag misschien. Is van mijn pensioen gaan? Ja, ja. Maar <laughs> misschien zou dus bij de opening van het museum koper uh, het boek uh, uit kunnen komen. Of droom ik nu hardop? Ja, ik, de, de huisvesting, de huisvesting van, van dit moment kan ik natuurlijk geen museum noemen. Het is gewoon een, een, een uit de kluiten gegroeide collectie. We hebben collectie. het ook tussen aanhalingstekens. Ja. Maar het zou natuurlijk wel heel jammer zijn als dit niet toch ook toegankelijk was voor een groter publiek. Al is het want, maar digitaal. Al is het maar ja. digitaal, dat ja. zou, ja, dat ja. zou een, ja. een, st een stuk van de oplossing zijn. Ja, ik heb laatst toevallig, want ik ben dan ook ge, uh, geabonneerd op de verzamelaarscourant. En toen zag ik iemand die spaarde alles over het Vredespaleis. Mm -hmm. ik heb zo die website bekeken. En ik denk, misschien is dat ook wel wat voor mij. Op deze meneer. Nou, dat, uh, daar gaan we dan uh, dus mee het, door. Uh, het gaan museum gaan koper wordt een digitaal museum. Wordt digitaal uh, museum. Uh, Arie, en, en, het he? en, en? Ja, we moeten het afbreken. Ik zie nog wat van die muntjes. Maritiem bijvoorbeeld. En ik heb er ook nog een voor. voor. Uh, ja. uh, dit zou fantastisch zijn. Ja. Want het is uh, bijna tijd. Nu alweer? Ja, dat gaat, het nou, gaat dan zo dan is hard. zo jammer. Ik kan nog uren doorgaan over ja, dit, uh, kom, kom rustig nog een keer terug. Zou ik oh, ik vind het prima. Uh, wij danken Daniel Leffert voor de techniek, Gerrie Rutte, Yvonne Roosendaal, Gert van Kuiken, Henny van Leden voor de redactie. Henny ook bedankt voor het presenteren. Ben uh, wij danken ook Hotel Hoogland voor alles. En uh, wij wensen iedereen een prettige weekend. En wij weekend. danken onze gast, lekker. onze laatste gast, gaat Ari Koper. En, en Ari gaat, op, uh, het digitale... Ari gaat door de digitale spi spitten. Ja, en wij wachten op het digitale museum. Ik ook. Ari bedankt. Graag gedaan. We hebben nog een. Uh... Kunnen we nog? 3 augustus, live entertainment met Jazz Capade, Capade. Holland Casino, toegang 5 euro. En hebben we op 3 augustus ook natuurlijk Place du Tètre. Uh, Poststraat Kerkplein, daar is toegang gratis. Altijd even leuk, kunstmarkt, kunstenhuis. Van dinsdag uh, gaat het Timmerdorp weer uh, voor actie. Uh, je mag je kind wel brengen, maar je mag niet mee naar binnen. Maar de, ik heb begrepen dat Rode Kruis uh, ja. present is voor uh, al het op de duimen slaan en zo. Ja, een geweldig initiatief vind ik dat. En aan het eind uh, vrijdag is de grote fik. Dan mag iedereen komen kijken. Ja. Uh, het weekend daarna, de 9e en de 8e, is het hartstikke drukke zandvoort. 9 augustus Jazz aan Zee. Toegang gratis bij Talassa. Ook 9 augustus. En dat is een, een festivari, een locatie safari club. Aan de boulevard van... Uh, Twee uur middags tot elf uur... Uh, een festival op strand. En dan hebben we nog op 9 augustus ook... dat wordt echt een druk weekend... Ja. Uh, de avondmarkt... en uh, locatiecentrum... en tegelijk de zondag erop... dus de, de mega jaarmarkt. Maar is dus nu van twee tot tien uur... s'avonds ook de avondmarkt. Uh, zondagmiddag is er ook een festival op het Gasthuisplein. Uh, toegang gratis en iedereen kan rustig... meekomen zingen. Uh, op het circuit... Is er een, een Nationale all-time Festival uh, bij de Paddock, oude auto's kijken, kan je naartoe ook zondag Tango aan zee. Dat is bij Meijer aan zee. De zomermarkt heb jij al besproken.